Het luim is inspecteur. Ik ben op het bureau. Spijt me dat ik u zo vroeg moet sturen... maar op een woonboot in de Amsteldijk... even voorbij de Rijksweg naar Utrecht... is een vrouw vermoord. Zo. Twee agenten van afdeling 14... kwamen vannacht om kwart over drie langs die boot. Dat brandde licht. Voor een van de ramen... hing een gordijn met reden al naar beneden. Dat vonden ze vreemd. Daarom stapten ze van hun fiets... en keken naar binnen. ja. Op de vloer lag een vrouw. De pendelaar zat vol bloed. Ze zat haar ogen open, maar op de manier waarop ze keek wisten de die agenten dat ze dood was. Ze hebben een afdeling gebeld en de commandant van dat bureau waarschuwde het pakket. De officier van justitie vond dit een zaak voor u. Waarom? Omdat uh, die vrouw werd gevonden op een dure boot. Oh, heet. Stras, Janine Stras, oud 27 jaar. Volgens de pas is ze niet getrouwd, maar het paspoort werd afgegeven vier jaar geleden. Bij beroep is ingevuld, geen. De politiedokter zegt dat ze gisteravond tussen half tien en half twaalf werd vermoord. Er is drie keer geschoten met een Kool 32. Is het wapen gevonden? Ja, meneer Keizer. Die koud moet al enige maanden gelegen hebben op een plank van een kapstok vlak bij de voordeur. Na de moord werd hij daar teruggelegd. Juist. Nou is de officier hier op het bureau geweest... en uit een en ander heeft hij de conclusie getrokken dat die vrouw werd vermoord... door iemand die van de situatie ter plaatse goed op de hoogte was... en die zijn slachtoffer goed moet hebben gekend. Er zijn geen sporen van inbraak gevonden. Het slot van de voordeur was niet geforceerd... Vermoedelijk heeft een bezoeker s'avonds laat gewoon aangebeld. Ja. Toen ze op had gedaan, ging ze die bezoeker voor naar de salon. Maar halverwege de gang moet ze zich hebben omgekeerd. Er werd toen op haar geschoten. De mat bij de voerder is een huls gevonden. Waaruit concludeert officier dat die vrouw zich in de gang heeft omgekeerd? Uit de verklaring van de politiedokter. Hij heeft op het scheenbeen van die vrouw een wondje van een schampschot gevonden. Ja. Juffer Stras is de salon ingevlucht. Met de bedoeling om hulp te roepen... rukte zij voor een van de ramen een gordijn open. De rail schoot los en een gedeelte van dat gordijn gleed naar beneden. Intussen had de moordenaar gevolgd. Op korte afstand schoot hij opnieuw, na twee keer... een van de kogels trof juffer Stras in de hartstreek. Vrijwel onmiddellijk dood zijn geweest. In haar handtas is een groot bedrag aan geld gevonden... ...en een agenda. Daar staan een aantal namen in. Wat voor namen? Ja. daarom dringt of zie erop... aan dat u het onderzoek leidt... ...en dat u dit doet met de grootst mogelijke discretie. Kijk, in die agenda... ...staat op maandag 19 september gisteren dus, tien uur... ...meneer Rolet... ...dat is de directeur van de Amsterdamse kunstheidsindustrie. Ja? Op zondag 18 september staat er weer, meneer Roulette, twee uur. En op zaterdag half drie, ingenieur Klein. Dat is de directeur van de Verenigde Scheepsbedrijven. Wie zegt dat? Zaterdag tussen haakjes achter. Achter die nou? Ja, meneer. Heb jij die agenda? Nee, die ligt op het schip. Maar ik heb een paar aantekeningen gemaakt. Kijk, op vrijdag 16 september staat er opnieuw tien uur meneer Roulette. Donderdag de 15e Amsterdamse kunstzijdeindustrie. Verder geen naam. Nee. Maar op woensdag de 14e, 11 uur, poster ter B. Ah, dat is die man van het Kantenconcern. Ja, meneer Keizer. En zo gaat dat door. Allemaal namen van prominente Amsterdammers, bankiers en directeuren van grote ondernemingen. Is dichter of hè? Ik heb hem al naar die boot toegestuurd. Hooi, hoe heet dat schip? De mascotte. Als je in het centrum afkomt, ligt die links, ongeveer 50 meter voor de zuidelijke wandelweg. Goed, ik rijd er onmiddellijk naartoe. Zo, stichter. Dus dit is het schip. Jawel, meneer Keizer. De brand ligt. En ze zagen dat gordijn. Uh -huh. Ze keken naar binnen. En ze zagen daar die vrouw. Juist. Mascotte. Prachtig schip. Bij eenzaam. Een, een uh, eind voorbij de zuidelijke wandelweg ligt een huis. Wie woonde daar? Mannen man en een vrouw van middelbare leeftijd. Ze heten Honke. Boslap is er naartoe. Rechercheur van afdeling 14... Hij zou die mensen ondervragen. Goed. Op deze plank werd die revolver na de moord weer neergelegd. Met de loop naar die deur. Dat is de deur die toegang geeft tot de salon. Ja. Yeah. En hier ziet u wel. Een paar centimeter verder... heeft hij een aantal maanden in het stof gelegen. Toen met de loop naar de voordeur... Schiet klaar. De twee kamers zijn er nog geladen. We zijn er op die kool nog vingerafdrukken gevonden? Uh, nee, meneer Keizer. En hier zit die kogel. Juist. Yes. Die juffrouw Stras liep dus door de gang? Hier ergens heeft ze zich omgekeerd. Ja, Ja, dat kan. De bezoeker heeft iets gezegd. Misschien had ze gehoord dat hij de revolver van de kapsok had weggenomen. Hij schoot. Toen vluchten ze de salon binnen? Door deze deur. Hmm. Ja. Dokter de Rego heeft haar onderzocht. Daarna heeft hij haar weer precies zo neergelegd... zoals hij en de heren van het parket haar vannacht hebben aangetroffen. Ze moet het plan hebben gehad vandaag op reis te gaan. Waar leeg je dat uit af? De kasten in de slaapkamer zijn leeg. Haar kleren zitten in twee koffers... Een derde koffer staat open op een stoel. Had ze kennelijk die duster uitgehaald gehaald in een pyjama. Ja, dat laatste zou er ook kunnen wijzen dat ze juist van de reis was teruggekomen. Ja, ja, maar dat klopt niet met haar agenda. Die had ze bijgehouden tot op de dag van gisteren. Tot op de dag van gisteren, verder niet. Nee. Gisteren was het 19 september toen heeft ze haar laatste aantekening gemaakt. Tien uur, roulette. En die man is directeur van die En Een bekend sportvlieger. Waar is die agenda? Op de slaapkamer in de handtas. Heb je dat gezien? De nagels van de vingers zijn gelakt, maar de nagel van deze pink, daar zit geen lak op. Kijk, kijk. Ja? Hé, nee. onder die nagel. Waar is mijn bril? Er staat een flesje remover op de toilettafel in de slaapkamer. De dop was losgeschroefd. Misschien was ze bezig de lak van de nagels te halen toen ze werd gestuurd. Ziet u iets onder die nagels? Ja. Moment, ja. Hallo? Hallo? Zo. Hoe laat is het? Vijf voor acht. Even luimers bellen. gechef, scherps? Met keizerluimers. Het telefoonnummer van het woonschip van Stras moet onder controle gezet worden. Ja, meneer Keizer. Als er gebeld wordt, neem ik op. Ik wil dan weten wie er aan de andere kant van de lijn heeft gestaan. Zou mijn best doen, meneer Keizer. Is er op dit schip een. een badkamer, stichter? Jazeker, meneer Keizer. Deze kant uit. Die badkamer ziet er al net zo ongebruikt uit als de salon. Er zijn hier eh, vingeruitdrukken gevonden? Alleen van haar. Schoon bad, hè? Ja. Ik dacht al dat ze gisteravond geen bad had genomen. Er zit nogal wat stof onder de nagels. Met deze kui. Er is zelfs geen zeet. Nee. Hmm. Eh, waar is de keuken? Deze kant uit ik, ja. Die ijskast is leeg. Mooi gaskomfort. Geen pan gebruikt. Maar die fluitketel wel. zo mm, goed. Dit wolfschip is brandschoon. Met uitzondering van de plank boven de kafstok. Wat staat dat voor een deur? Die gaat naar de slaapkamer mee. Mmm, eerst. Heb je deze koffers nagekeken? Ja, meneer Keizer. Er zitten jurken in, schoenen en ondergoed. En die koffer ook nog wat handdoeken. Remover. En een watje. Ja. Ze was inderdaad bezig op de lak van de lagers te halen. Kijk, de moutjes staan nog onder de toilettafel. Ze heeft zich gisteravond wel gedragen. Hoe weet u dat? Er zit wat zand in. Zand? Ja, nee, niet op de zool daar, van binnen. Nee. Het was gisteren nogal warm, ze heeft geen aan gehad. Zeg, pak een plastic zak en doe die moutjes erin. Ja, goed. We kijken die schoenen daar. Schoenen, schoenen met een stijve hak. Hier. Hier zit zand tussen de bovenlerende en de zool. Die schoenen had ze zo overdag aan. Waarom denkt u dat? Onder aan nagels heb ik ook zand gevonden. En Laat die schoenen over voorzichtig in die glijden. Ja, goed, mink. Die koffer stond vannacht precies zo open op die stoel. Ja, meneer Keurig. Kousen, het nachtgoed en een wekkerklokje. Die loopt gelijk. De pyjama die daar op het bed ligt, heeft ze deze koffer gehaald. En ook dat etui met toiletartikelen. Daarboven kan die dus te gelegen hebben. Ja. Die, die, die kasten daar, zijn die leeg? Ja, meneer Keurig. Kijken die kleren die er op die stoel liggen. Ja, die heeft ze overdag gedragen. Groene rok, een kind of bloes. Groene bloes, Jersey. Ja, het is duidelijk. We zullen zien of het belangrijk is. En wat niet. Die vrouw heeft gisteren ergens in zand gezeten. Uh, aan het strand? Ja, dat moet het laboratorium uitmaken. Wacht, ik zal die kleren opvouwen. En doe ze zo in de zak. Hè? Ja. En ook het ondervoet dat daar op het bed ligt. En, en die pyjama. Ja, dan moet ik Mooi. Nou, dan kunnen we die koffer sluiten. Hè? Ach, geef mij dat tasje. Ja, alstublieft. Er zit veel geld in. Ja. Ah, dat is dus die agenda. Ouderdos, lippenstift, paspoort. Stras, Janine. 1,72 meter. 72. Ogen groen, grijs, rood haar. Ik doe dat paspoort en dat tasje in die zak, hè. Die agenda die ook uit. Goed, maar. Even kijken. Gisteren, gisteren was het 19 september. September. Hier, 19. 10 uur, meneer Rollet. Die man van de kunstzijdeindustrie is gisteren dus hier geweest. Of zij was bij hem. Dat is een hè? Ja, dat zei de officier. Zijn vrouw is een paar maanden geleden boven Noord-Duitsland... met een vliegtuigje omlaag gestort. Ze wordt daar ergens verpleegd in een ziekenhuis. Een roulette heeft toen een gloednieuwe pijper gekocht. Die staat op 16 hoven. Zo. Ja. ja, dat zijn hele bekende namen in die agenda. Mursing. Ken jij een bankier of iets dergelijks die Meursing heet? Nee, nee, mijn het. Otto. Geen achternaam. Oh, daar weer Otto. Weer niet. Hé, hey, 1 september Honke betaald. Op 1 augustus is het hij weer. Jan Honke betaald. En dan Otto en dan Meester Poster ter B. En neem die plastic zak mee, ja, Goed, Meghaeus. Hallo, u spreekt met het woonschip van Hallo. Uh. De horen wordt neergelegd. Ja. ja, hoe laat is het? Ik werd toen gevraagd. Wie komt er die looplank op? Oh, dat is Borstlap, meneer Keizer, de regisseur van afdeling 14. Meneer stukte? dat is inspecteur Keizer. Oh, neemt u niet kwalijk. U bent bij je honger geweest? Ja, meneer Keizer. Maar die mensen zijn niet thuis. Zo. Ik heb nog wat rond het huis gelopen, want ik hoorde een hond blaffen. En ik dacht, misschien komen ze zo terug. Hebt u een naambootje gezien? Ja, de Keizer. Er staat op Jan Honke. Ik was er om kwart voor acht. Van bijachter kwam er een meisje aan fietsen. Ze zei dat ze bij mevrouw Honke op maandag en op vrijdagmiddag helpt met het huishouden. Hm? Gisteren was ze er ook geweest, toen de portemonnee laten liggen, die, die kwam ze nou ophalen. Maar ja, omdat ze geen sleutel had, kon ze er niet in. Dat meisje had dus verwacht dat die mensen thuis zouden zijn. Ze had gedacht dat die man thuis zou zijn. Maar mevrouw Honke is gistermiddag om vijf uur naar Heemstede gegaan, naar de moeder, tot morgenmiddag. Maar hij zou thuis blijven. Hmm. Ja, Ja, we hebben nog even naar binnen gekeken door een raam in de gang. Die Honke moet gisteravond toen we bij half elf buiten op straat zijn geweest. Het heeft de laatste dagen namelijk niet geregend en... alleen gisteravond vanaf een uur of tien tot omstreeks kwart voor elf. Hm? Ja, toen heeft het behoorlijk geonweerd, vooral hier. Ja, dat weet ik authentiek omdat ik in daar woon. Dat is al bij. In die gang hing een regenjas en die was kletsnat. Zelfs onder de kapstok lag water. Wist dat meisje iets van die juffrouw stas? Nee, meneer Kijzer. Dat kind werkte alleen op maandag en vrijdag van twee tot vier. Ja... Wel heeft ze twee keer, en het was telkens op vrijdagmiddag... voordat schippen nogal dure auto's zien staan. Wat voor auto? Ze zei een donkerrode sportwagen met een zwart dak. Ja, dat wist ze authentiek. Tweemaal op een vrijdagmiddag, we kijken. Hm? Ja, het moet kort geleden geweest zijn... want die honkers waren de eerste drie weken van augustus met vakantie... en voor die tijd had het meisje er nog niet gewerkt. Ja, de eerste drie weken van augustus waren ze er dus niet. Dus dan krijgen we eerst hier... Vrijdag 26 augustus. Zo. 6 uur 30, meneer Rolet. En dan uh, heb ik nog iets, meneer Keijzer. Huh? Uh, rechercheurs van mijn afdeling zoeken de dijk af... naar mogelijke sporen vanaf de wandelweg tot aan de brug. Huh? En zowat honderd meter hier vandaan, in de richting van die brug... hebben ze aan de rechterkant deze knoop gevonden. Ja, zulke knopen zitten soms aan repluele jassies. Kijk, het is een plastic knoop beplakt met donkergroen fluweel. Ja, ja. Er zit nog een draadje garen aan, hoor. Die knoop kan er al een hele tijd gelegen hebben. Nee, nee, nee, nee. Hij lag met de onderkant op het wegdek. Dus zo naar boven. En als hij daar al voor die donder bij had gelegen, zou het wel nog nat geweest moeten zijn. Gisteravond heeft het hier om tien uur geomweerd. Ja, waarom, meneer Keizer? Een goed uur later was het weer droog. Die knoop moet dus op de dijk terecht gekomen zijn tussen. gisteravond, zowat elf uur, en vannacht kwart over drie. Want toen af hebben regisseurs van mijn afdeling bij dit schip gepost. Hm? Ja, en dan zijn er hier vlakbij sporen gevonden van een auto die daar had gekeerd. Oh. De afdrukken van de banden zie je zelfs nog op het gras. Het is geen auto van het parket geweest, want die wagens hadden ze neergezet op de zuidelijke weg. En zijn nog van die sporen foto's gemaakt? Daar zijn ze nog mee bezig, meneer Keizer. Ja, die knopen ook bij me. Hallo? Het luim is, meneer Keizer. Oh. Om kwart over acht is het nummer van het woonschip gebruikt. Van de centrale heb ik doorgekregen dat er toen gebeld werd vanuit het hoofdkantoor van de Amsterdamse kunstzijdeindustrie en wel via een directe lijn vanuit de kamer van de directeur, meneer G.W. Rolette. Juist. Die meneer Rolet heeft op zijn kamer twee aansluitingen. Eén toestel kan hij alleen gebruiken met tussenkomst van zijn telefonisten. Het tweede toestel heeft een eigen lijn en een geheim nummer. Toen het woonschip werd gebeld is het tweede toestel gebruikt. Dat nummer heb ik. Hmm. Is. Uh, is Visser bij, hè? Ja, meneer Keizer. En ga even naar hem toe en stuur hem weg om gegevens over die roulette te verzamelen. Ik blijf aan de lijn. Ja, meneer Keizer, een ogenblik. Uh, meneer Stichter, meneer haalt u met meneer Borstlap die drie koffers van de slaapkamer weg? Goed, meneer Keizer. Janine Stras. Tje, mooi meisje. Om wat voor reden zo'n meisje nou. Tjie, ze was kennelijk van plan om op reis te gaan. Het is een voorbarige conclusie, maar je krijgt de indruk... dat ze ook nog het voornemen had om nooit meer terug te komen. Alles ontruimd, veel geld in de handtas. Gesteld dat die roulette of een ander... dat meisje nog helemaal alleen voor die zich... Die koppers hier neerzetten, meneer Keizer. Oh ja, ja, ja, dat is goed. Ben u daar, meneer Keizer? Ja? Ik heb vissen aan de kamer van Koophandel gestuurd. Uitstekend. Als je iets meer over roulette weet... eens even kijken, hoe laat is het? Uh, uh, luister... Ik rij met stichter naar die kunstzijdeindustrie. Dat is in Noord. We zijn er rond half tien. Je kunt me daar bellen. Maar draai dan het geheime nummer. Ja, maar ik is. En verder kan je het lijk hier laten weghalen. Er is op het schip een rechercheur die geeft drie koffers mee. Ze gaat bij onderzoek naar het bureau. Dan is er een plastic zak waar kleren en schoenen in zitten. Die gaan naar het laboratorium. En zeg tegen dokter Regoe dat ik op die kleren en onder die nagels van het meisje zand gevonden heb. Ik wil weten wat hij daaruit concludeert. Ja, hij moet me niet laten wachten op het sexy rapport. Vraag een goe of hij erover wil opbellen. Ja, dat is uh, voorlopig alles. Kom u door, meneer Keizer. Uh, meneer Borstlap, u Dank blijft meneer. hier bij het lijk. Ja, tot het is weggehaald, hè. En wat u met die koffers moet doen, dat hebt u gehoord. En dan gaat u opnieuw naar die honken. Als er iets bijzonders is, moet u dat doorgeven aan Brigadier Lakers. U kent je van dus goed, meneer Horlet. Ja. U weet waar ze woont? Juffrouw Stras heeft een woonboot aan de Amsterdijk. Daar woont ze? Ja, zeker. Al lang? Ik denk ongeveer drie jaar. Misschien iets langer. U bent meermalen op die woonboot geweest? Zo nu en dan, ja. Wanneer hebt u Juffrouw Stras het laatst gezien? Gistermorgen. Waar hebt u haar toen gezien? Mag ik weten waarom u dit allemaal vraagt? Meneer Stichter en ik stellen een onderzoek in... naar de omstandigheden waaronder juffer Stras... gisteravond op haar woonboot is overleden. Zo. Ze is dood. En u stelt een onderzoek in naar de omstandigheden waaronder zij... ze is dus geen natuurlijke doodgestorf. Nee. Dan stel ik voor niet langs haar heen te praten. Ze werd vermoord. En u beschikt over aanwijzingen op grond waarvan u vermoedt dat ik bij haar dood betrokken ben geweest? Vreemd dat u zo recht op het doel afgaat. Dat is niet zo vreemd. U bent mijn kantoor binnengekomen met de mededeling dat u een paar vragen moest stellen over een zekere Juffrouw Stras. U hebt niet zomaar een paar vragen gesteld, u was bezig met een verhoor af te nemen. Welke aanwijzingen hebt u? Geen andere aanwijzing, meneer roulette dan dat u een van de vele groot-industriële bent... die met je verstraat relaties hebt onderhouden. Wat wilt u weten? Hoe laat u vanmorgen van huis bent gegaan? Om tien voor half negen. Omstreeks die tijd ben ik uit slot meer weggereden. Met uw eigen auto? Ja. Wat hebt u voor een wagen? Een Claudiaal 200. Als u hem ziet wilt, Hij staat op de verkeerplaats. Daar, ja. nee. die blauwe B-4 is van de secretaresse. Daarachter staat een kombi en dan... Die zwarte wagen met een bermlamp op de voorbeeld. Ja. Juist. Yes. Uh, waar was u gisteravond? Thuis. In Slotermeer? Ja. De hele Ik uh, ben wel even weg geweest. Met die cordiaal? Ja. Van hoe laat tot... Ja, dat gaat op. u geen bliksem aan. Ik ken je, Staes. Ik ken haar heel goed. Ik ben zelfs bijzonder op haar gesteld. Dat ze werd vermoeid, wil ik verschrikkelijk. Maar verder sta ik overal buiten. Ik behoud me dan ook het recht... ...voor een bepaalde vraag niet te beantwoorden. Colette? Ja, hoe komt u aan dit nummer? Oh. Voor u. Dan zeg ik die die Luimers. Hoe komt die man aan het nummer van deze lijn? Mag ik even die horen? Alsjeblieft. Keizer? Ja, met luimens, meneer Keizer. Ik bel u omdat er gisteravond op de Amstel ...daar bij het woonschip van de heer van Stras... ...een auto is gezien door meneer Honke... ...die er een eind verderop woont. Hij is gisteravond over de zuidelijke wandelweg... ...naar de Utrechtse Brug gelopen... ...om zijn hond te zoeken. Toen hij het dier nergens zag... ...ging hij naar huis terug over de dijk ...langs dat woonschip. Het is ongeveer elf uur. Ja? De heer Stras was thuis, want er brandde licht... De gordijnen waren normaal gesloten. Als dat ene gordijn toen al naar beneden was gezakt... ...zou die man dat zeker gezien hebben. Een goed uur later, Honker was thuis... ...hoorde hij zijn hond blaffen. Toen hij naar buiten liep om hem te roepen... ...zag hij bij het schip een auto staan. Het model en het merk kon hij op die afstand niet zien... ...maar wel zag hij dat die wagen behalve koplichten ...ook nog een bermlamp op de voerpumpen had. Waar? Rechts, meneer Keizer. Juist. Die auto keerde daar op de dijk... ...en reed met grote snelheid weg in de richting van de brug... Verder is nog gebleken dat die meneer Honker aan juffrouw Stras zijn schuur had verhuurd als garage voor de auto. Een lichtgrijze, grijze Borstlap heeft die auto in die schuur gevonden. De technische dienst is bezig om te onderzoeken. Oh ja, wacht u nog even. Ik moet u nog iets zeggen. Ik heb het daar getekend. Oh, ja. Voorin, bij het gaspedaal, maar ook op de vloer, voorin rechts zijn zandsporen gevonden. Het ziet er naar uit dat juffrouw straks gisterenmiddag iemand in de auto heeft gehad... die kort daarvoor met haar deur zand had gelopen. Juist. En verder nog niets? Nee, meneer Keizer. Als ik gegevens heb over Rolet, en bel u op dit nummer. Uitstekend. Wilt u roken, meneer Rolet? Nee, dank u. Ik niet. Ja, ik wil nog even terugkomen op het tijdstip... waarop u vanmorgen uit Slotermeer bent weggereden. U bent toen bij half negen van huis gegaan. ja. Hoe laat was u hier? Om tien voor half tien. Oh. Ja, kijk, ik vraag het hierom. Vanochtend vroeg was ik op de woonboot van juffrouw Stras. Om kwart over acht werd er opgebeld. Vanuit deze kamer. Vanuit deze kamer? Ja. Er was gebruik gemaakt van de directe stadslijn. Van dit toestel. Oh, nee, nee, nee. Ik denk dat u zich vergist. Uh, belt u mijn huis en slot om mee? Uh, onze huishoudster weet dat ik om bij half negen ben weggereden. Oh, u kunt rustig zeggen waar het om gaat als voor mijn huwelijk was in dienst van mijn ouders. Uh, als mm. u dit uh, zal ik het nummer geven. Nee nee, nee, nee, nee, nee, dank u wel, dank u wel. Ja, is er, behalve u nog iemand in deze onderneming die u voor Strass kent? Nee, dat wil zeggen onze buitenlandse relaties kennen hij. U buiten onze relaties? Ja, dat zijn voor het merendeel directeuren van onze zusteronderneming in Europa en daarbuiten. Om een voorbeeld te nemen, meneer Leroux. Hij en zijn vrouw zijn vorige week nog hier geweest. Meneer Leroux is directeur van onze fabriek in Leuven. Was meneer Leroux vanochtend vroeg in dit gebouw? Nee, hij is zondagavond vertrokken. Oh. Heeft uw secretaresse toegang tot deze kamer? Jazeker. Ach, misschien wilt u er even hier laten komen. Oh, nee, nee. Zij heeft mij vanochtend niet gezien. Ik ben hier net... Als u weet wilt, hoe laat ik de parkeerplaats ben opgereden... dan kunt u dat beter aan de portier vragen. Trouwens, hoe kunt u weten dat vanochtend vroeg... vanuit deze kamer die woonbord werd opgeweld? De telefoon van juffrouw Stras stond onder controle. Dus weet u wie deze lijn heeft gebruikt? Door hem werd neergelegd. Kent u secretaresse, die juffrouw Stras? Ja. In feite is alles heel onschuldig. Ik vermoed dat zij die woonboot heeft opgebeld. Gisteravond heeft ze laat gewerkt en vanmorgen zou ze hier om zeven uur zijn. Ze was bezig met een jaarverslag dat vandaag klaar moest komen. Toen ik mijn kamer binnenkwam lag het op een bureau... dus ik denk dat ze kwart over acht heeft neergelegd. Dit verslag? Uh, ja. ja, ik ben namelijk niet alleen directeur van dit bedrijf. Ik, uh... Wat wilde u zeggen? Ik zit ook in het bestuur van het concern over dat jaarverslag handelt. Ja, dat zie ik. Dat is een concern waarin onze buitenlandse vestigingen samenwerken. Oh. Morgen houdt u een jaarvergadering. Ja. Hier in Amsterdam? Nee, dat niet. Waar dan? In Montreuil, een voorstad van Parijs. Oh, ja, ja. Ja, ik leg dat verslag weer hier neer. Dank u om welke reden kan uw secretaresse vanochtend het woonschip van Juffer Stas opgebeld hebben? Ze had dat zelf gevraagd. Juffer Stas? Ja. Gistermorgen was ze hier op mijn kantoor. Even later op de kamer van mijn secretaresse. Omdat ik vergeten had de schakelaar van mijn intercom om te zetten, hoorde ik toevallig dat ze aan mijn secretaresse vroeg of ze haar vanochtend om kwart over acht wilde wekken. Ze zei dat haar wekker defect was. Hey. Uh, uh, waar was u toen Juffrouw Stras dat vroeg? Hier, op mijn kamer. Uh, deze schakelaar stond omhoog. Ik was vergeten om leer te drukken. Hmm. Als ik hem naar boven duw, dan staat hij op rood. Dus dan kan ik met mijn secretaresse spreken zonder dat zij naar mijn kamer hoeft te komen. Ja, ah, ja, ja. Ach, drukt u die schakelaar even naar boven? Moment. Juist, ja. Juffrouw Strass zei dus dat haar wekker defect was. En ze was bang dat ze zich zou verslapen. Dat heeft ze gezegd, ja. Hm. ja die, die jaarvergadering van u, ik heb dat dan net in het rapport gelezen. Begint morgenochtend om tien uur. U gaat er ook naartoe. Ik neem aan dat u vandaag vertrekt. Hoe laat? Om tien over één. Met uw eigen vliegtuig? Ik vertrek van Schiphol. En juffrouw Stras? Juffrouw Stras. Er is geen sprake van geweest dat ze mee zou gaan. Juffrouw Stras had een functie in dit bedrijf. Ik had er graag in vaste dienst genomen, maar ze gaven de voorkeur aan freelance te werken. Onze gasten werden naartoe toevertrouwd. Uw buitenlandse gasten. Inderdaad, ja. Ik heb het te druk om onze relaties iets van de stad of de omgeving te laten zien. En ook willen ze s'avonds wel eens naar het theater of een andere gelegenheid. Dit representatieve werk had ik aan Janine... Ik bedoel aan juffrouw Stras overgedragen. Zij kon met iedereen goed omgaan. Zij was begaafd. Ze had ook distinctie. Wat zou je voor Stras vandaag gedaan hebben? Niets. Dat wil zeggen. Ja? Met luim is, meneer Keizer. Ik... Ja, moment, blijf even aan de lijn. Ja, meneer Keizer. Huh? Ik meen te weten dat je voor Stras vandaag vrij zou zijn geweest. Ja, precies weet ik het niet. Ik heb hem wel gezegd, ze werkt hier freelance. En weet u, secretaresse, misschien meer. Nee, nee, volstrekt niet. Mm, juist. Yeah. Ja. Ja, zeg het maar, Luimers. Meneer Keizer, in verband met de discretie die wij in acht moeten nemen in zaken deze moord... vraagt rechercheur Visser of hij de garage van meneer Roulette mag binnen gaan. Hij wil die garage namelijk zien omdat meneer Roulette gisteravond laat... met zijn auto door meer is weggereden en ver naar middernacht is teruggekomen. Waar zit Visser? ...in het huis van die Roulette. Hij heeft zijn huishoudster ondervraagd. Daar op de Kamer van Koophandel bleek namelijk... ...dat die man ook nog presidentcommissaris is van een groot concern... ...dat morgen in de buurt van Parijs een vergadering houdt. Die huishoudster heeft gezegd dat meneer Roulette vandaag vertrekt... ...en dat hij niet alleen naar Frankrijk zou gaan. Zo. Hij zou om kwart voor twaalf vertrekken met een toestel van de KLM. Maar gisteravond om bij zes heeft hij vanuit Slotermeer die vlucht geannuleerd... En twee plaatsen besproken in een toestel van de Sabena dat vanmiddag om tien voor één vertrekt. Omdat die huishoudster geen namen wilde noemen, heb ik op Schiphol geïnformeerd. Rolet heeft voor vanmiddag ook passage geboekt voor Juffrouw Stras. Juist. Ja, dit is misschien een aanwijzing. Schiphol heeft gezegd dat meneer Rolette gisteravond om kwart voor zes heeft opgebeld. Hij heeft toen gevraagd of er in dat toestel van de KLM, daarmee zou hij aanvankelijk vertrekken, nog een plaats vrij was. Maar die machine zat vol. Daarom heeft hij die vlucht geannuleerd en twee plaatsen besproken in dat andere toestel. Goed. Uh, Visser kan zijn gang gaan. Uh, oh, met die garage, ja meneer Keizer. Ja, wacht eens even. Dus volgens Schiphol heeft meneer Ollet gisteravond om kwart voor zes in dat toestel van de Sabena een plaats besproken voor hemzelf en één voor je verstraat. Ja meneer Keizer. hè? Ik heb er geen ruchtbaarheid aan willen geven. Er zijn bepaalde familieomstandigheden waardoor alles misschien verkeerd zou worden gelegd. Dat begrijp ik. Janine zou meegaan. Ja, het was niet eens zeker. Maar als ze met me mee zouden gegaan in Montreuil, zou die reis een zakelijk karakter hebben gehad. Alle directeuren en commissarissen van ons concern... ...hebben Janine in de loop van de laatste jaren hier in Amsterdam leren kennen. Ja, en nu zouden zij je voor Stras Parijs laten zien. Inderdaad, dat was het plan. Alleen, Janine weigerde. Zij weigerde. Ja. Ja, misschien wou zij wel mee, dat kan ik niet beoordelen. Maar mijn gevoel zegt me dat ze niet mee mocht. Van wie niet? Janine heeft niet alleen voor mij gewerkt, maar ook voor andere ondernemingen. Haar werkzaamheden werden gecoördineerd door het Bureau Internationaal van meneer Eckhart. Dat is een artsenkantoor, kantoor, maar alleen voor personeel op hoog niveau. Ja. Zeker drie weken geleden heb ik Janine voorgesteld met me mee te gaan de montage. Dat wil zeggen van vandaag tot aanstaande zaterdag. Ja. ja? Onmiddellijk zei ze dat meneer Eckhart daar geen vijf dagen zou kunnen missen. Dat was natuurlijk niet waar. Ik dacht direct, ze weet natuurlijk dat die Eckhart het nooit goed zal vinden... dat ze met mij naar Parijs gaat. Ja, dat, dat zegt mijn gevoel me. Ze mocht niet mee. Waarom hebt u dan passage voor haar geboekt? Omdat... Ik ontken niet dat ik haar graag zou hebben meegenomen. Ik was bijgesteld. gesteld. Gistermorgen was ze hier om een paar declaraties te tekenen. Zondag had ze met de heren mevrouw Leroux van ons filiaal in Leuven... in de stad gedineerd en ze was ook met ze naar een nachtclub geweest. De declaraties daarvan zouden we doorsturen naar het bureau van Eckhart. Ik heb toen Janine gevraagd alsnog mee te gaan. Letterlijk heb ik gezegd dat als ze moeilijkheden zou krijgen met Eckhart... ze bij ons kon worden aangesteld en tegen een hoog honorarium. Ze zei dat ze over na zou denken en dat ze me zou bellen. Wat heeft ze dat gedaan? Nee, ik heb haar gebeld. In de loop van de middag. Drie keer. Maar ik heb geen gehoor. S'avonds, ik was thuis, dacht ik. Misschien dat ze vanavond. Ik zal toch alles een het passage boeken. Hebt u er gisteravond op gebeld? Ja, hoe laat? Was net tien uur geweest. En wat heeft je van Stras gezegd? Niets. Ze nam wel op. Met Janine Stras, zei ze. Ik noemde mijn naam en zei dat ik nog steeds op antwoord wachtte. Ja, en toen? Zij heeft zonder iets te zeggen de horen neergelegd. Oh. En toen bent u naar de Amsterdijk gereden? Nee. Waar bent u dan naartoe gegaan? Ik zou u wel in vertrouwen willen nemen, maar dat mag ik niet doen. Ik ben niet alleen directeur van dit bedrijf, maar ook van dat concern. U vertrekt om tien voor één... Ik heb op het ogenblik geen reden u te verzoeken in Amsterdam te blijven. Als zich een nieuwe ontwikkeling voordoet, dan vertrekt u niet. En waar is dat kantoor van die meneer Eckhart? Bij het beursgebouw op het Damrak. Bureau Internationaal, Damrak. Wat zou je voor Stras vanochtend voor uw bureau gedaan hebben, meneer Eckhart? Vanochtend? Dat. dat weet ik niet. Ik, uh... U hebt net verteld dat ze werd vermoord. U gaat door met vragen stellen alsof er niets gebeurd is. Ik kan het nakijken. Wanneer werd Janine vermoord? Gisteravond. Hier, dit boek, noteer ik de opdrachten voor Janine. Uh, vanochtend, ja, vanochtend zou ze vrij zijn geweest. En vanmiddag niet. Ach, mag ik dat boek even zien? Natuurlijk. Alsjeblieft. Ja, dank u. Juist. Ja, ze zou tot aanstaande zaterdag voor u gewerkt hebben. Zondag zou ze vrij zijn geweest. Ja. Over de week is helemaal bezet. De week erop ook. Als u je Stras opdracht gaf om een bepaald bedrijf te gaan werken... ...bijvoorbeeld, uh, ik lees hier... ...morgen 21 september, tien uur voormiddag... ...meester Posten B. Tekende u Stras dat er ergens aan? Ja. In de hand had zat ze een kleine agenda. Een agenda met een omslag van Groen Leer. Daarin schreef ze dat allemaal op. U hebt dat het zien doen? Soms, niet altijd. Meestal gaf ik de opdrachten telefonisch door... Maar alles wat ik hier lees, de opdrachten voor de komende dagen... en voor de volgende week en de week erop, ja? die die staan in haar agenda. Ja, natuurlijk. Dat kan toch niet anders? Juist. Ik zie hier staan dat ze gistermorgen om tien uur bij meneer Rolet moest komen. Is ze daar geweest? Uh, ja, ze moest daar uh, declaraties tekenen. Die zijn we toen over de post toegestuurd. Ze liggen hier op mijn bureau. Alsjeblieft. Hmm. Hier mevrouw Leroux. Ja. Dit is het handschrift van juffrouw Stras. Juist. Gistermiddag, dat lees ik in uw aantekeningen... heeft juffrouw Stras niet voor u gewerkt? Eh, uh, nee. Nee, gistermiddag was ze vrij. Oh. Okay. Bureau in Internationaal. Meneer Keizer. Moment. Sorry, alsjeblieft. Oh, dank u. Met meneer Meneer Keizer. ...van dokter Ragoe. Je heeft gisteren... ...door Duitsland gelopen. Ze heeft ook in het Duitsland gezeten. Het zand dat u onder haar nagels hebt gezien... ...is door het laboratorium onderzocht. Het komt overeen met het zand... ...dat op haar kleren werd aangetroffen... ...en dat ook in haar auto lag. Juist. Dokter Ragoe zegt dat er... ...kwarts tussen zit. Korrelgrootte 2 tiende millimeter... ...en nog wat andere mineralen. Dat wees u wel in het rapport. Het is in elk geval tuinzand... ...zoals dat langs onze kust wordt aangetroffen. Goed, bedankt. Ik heb nog iets, meneer keizer. En dat is Zowat een uur geleden heb ik u verteld dat die Honke gisteravond op de Amsterdijk bij dat woonschip een auto heeft gezien met een schijnwerper rechts op de voorbumper. Ik hoor net van Vissel dat die Roulette ook een schijnwerper op zo'n voorbumper heeft. Weet ik. Oh, kijk, van de centrale kreeg ik een seintje dat die van Roulette was doorgereden... naar het kantoor van meneer Eckhart aan het Damrak. Ik dacht, misschien is het verstandig een paar mannen in Burger neer te zetten bij die kunstheilfabriek. Die staan er al. Ik heb van een, een auto gebeld van het bureau Marsplein. Oh, juist. Ja, neem me niet kwalijk. Nou, het is een orde, Luimers. Meneer Eckhart. Weet u misschien wie Otto is? Otto? Die naam ben ik verschillende keren tegengekomen... met de papieren die juffrouw Stras heeft achtergelaten. Dat ben ik. Juffrouw Stras noemde u bij uw voornaam? Ja, we werken al bijna vier jaar samen. Hoe oh, wow, oud bent u? 33. Vertrouw? Nee. Waar was u gistermiddag, meneer Eckhart? Uh, hier. Hier op mijn kantoor van uh, half twee tot uh, kwart over vijf. En wat hebt u daarna gedaan? Nou, nou, uh, uh, ik heb wat gegeten in het restaurant hiernaast. En toen? Toen ben ik naar huis gegaan. Hier achter mijn kantoor heb ik een paar kamers. Yes. En weet u misschien nog waar u op... 2 september bent geweest. 2 september? 2 september? Dat, dat weet ik niet. Het is, het is alsof ik midden in een mist zit. Ik... 2 september was een vrijdag. Juffer Strass heeft die dag uw namen naar agenda genoteerd. Ja, ja. Ja, ik herinner het me weer, ja. Janine had die dag iemand van de verenigde scheepsbedrijven weggebracht naar IJmuiden. En... Uh... Ik heb haar daar bij mijn auto afgehaald. Zij had die van haar niet kunnen meenemen. Wat voor auto hebt u? Zegt net als Janine. Haar wagen is van de zaak. Van nu zaak? Ja. ja. Zonder je zonder, zonder wagen kan ze de werk niet doen. Dankjewel. Op het ene ogenblik zat ze hier in Amsterdam, maar een andere keer moest ze een of meer relaties de keuken of laten zien. Ik noem maar wat ik. Die auto van Juffrouw Strass is lichtgrijs. Ja. En die van u? Rood. Rood met een zwart dak. Nee, nee, nee. Helemaal rood. Helemaal rood. Hij staat op de parkeerplaats achter de beurs. Is het mogelijk dat je Stras kort geleden op reis is geweest? Op reis? Nee, dat kan. Dat kan niet. Ze heeft alle dagen gewerkt. Kijkt u die opdrachten nou allemaal na? Zelfs op zondagmiddag is ze met meneer en mevrouw Leroux weggeweest. U hebt de declaraties gezien. Kan juffrouw Stras het plan gehad hebben vandaag op reis te gaan? Nee. Als ze dat wel van plan was geweest, dan zou ze u dat natuurlijk gezegd hebben. Ja, ja, tuurlijk, Dat ligt voor de hand. Tenzij... Zou u op reis gaan? Ik? Nee. Oh. Ach, ik, ik zou uw kamers even willen zien. Mijn... Kamers? Hm? Goed, natuurlijk. Dit is uw zitkamer? Ja. En dat is de parkeerplaats achter de beurs. Dat is dat geen rode certina? Daar helemaal rechts zie ik wel een rode sportwagen met een zwart dak. Die is niet van mij. Ja, maar u hebt toch gezegd dat uw auto achter de beurs stond? En dat is toch die parkeerplaats? Ja, nou, ja, ik, euh, ik heb er niet zo allemaal aan gedacht. Ik heb vanochtend de sleutels van mijn auto aan juffrouw Meis gegeven. Juffrouw Meis werkt voor ons... Buiggelegen gelegen moest in West plotseling invallen voor directie-secretaresse die, die, die, die ziek geworden was. Hmm. Ja. Kijk, een foto van juffrouw Stras. Hmm. Goed portret, mooi van kleur. Weet u dat meneer Roulette juffrouw van Stras vandaag mee had willen nemen naar een vergadering in Montaigne? ja. Als ik me niet vergis, was u van straks bereid om mee te gaan. U vond dat niet goed. Nee. U had natuurlijk alleen zakelijke bezwaren. Tijk, ik, ik moet die foto uit de lijst nemen. Waar was u gisteravond, meneer Kaart? Ik uh, ben... Uh, uh, ik ben hier op het Damrak naar een bioscoop geweest. Hm? Nou, welke voorstellen? Uh, die hier van, uh, Van kwart voor zeven. En wat hebt u na afloop gedaan? Toen heb ik een. Uh, op het terras een glas bier gedronken. Hm. Juist. Nou, de lijst leg ik hier neer. Ja, die foto krijgt u bij gelegenheid van mij. Nou, er staat iets achter. Ja. Dat heeft ze niet voor mij geschreven. Niet voor u? Nee. Zo. U wilt me dus laten geloven dat je verstras... u een foto van zichzelf heeft gegeven... met de achterop in haar eigen handschrift... een liedersverklaring die niet voor u was besteld? Ja, dat is zo. Ja. Ik mag er bij neervallen als ik lieg. Ik hou van Janine. Ik hou nog van haar. Ik heb altijd van haar gehouden. U hebt haar niet gekend. Anders zou u dat al begrijpen, maar... Janine zou me nooit een foto hebben gegeven. Nooit. Hoe komt u dan naar die portret? Ik heb een... Uh... Ik heb hem weggenomen. Waar? Op dat woonschip? Ja. In april. April was ik toen bij. Dat was op, het op, op een zondag. Ik, ik was zomaar even langsgereden. Op de tafel in de zitkamer lagen verschillende foto's allemaal van mezelf. Maar toen ik vroeg wat ze daarmee ging doen, toen zei ze dat ze die foto's zou gaan verscheuren. Zo. Terwijl Toen ze naar de keuken liep om iets te drinken te halen, heb ik... Uh... Heb ik deze foto weer mijn binnenzak gestopt? Juist. Heeft je Straats die andere foto's verscheurd? Niet waar ik bij was, maar ze heeft het gedaan. Als ze zei dat ze iets zou doen, dan deed ze dat. Ik heb ook niet gevraagd waarom ze die foto's zou verscheuren. Het zou zinloos zijn geweest, ik zou er toch een antwoord op hebben gekregen. Ja. Ach, mag ik de rest van uw huis even zien? Ja, natuurlijk. Dit is uw slaapkamer. Ja. De schoenen die u nu aan hebt, droeg u die gisteren ook? Nee. Welke schoenen had u gisteren aan? Die daar. Ah, mag ik ze even zien? Alsjeblieft. Dank u. Nou, daar zet u ze maar weer neer. Dat woonstrip daar aan de Amsterdijk, van wie is dat? Van Alderf Meursing. Meursing? Ja, Meursing. Dat is een makelaar van de koningin weg. Hij had de mascotte gemöbelierd aan Janine verhuurd. Oh. Kent u die meneer Meursing? Nee. Nou, je hebt heel wat koperjasjes. Op welk terras heb u gisteren gisteravond van het bier gelopen? Uh, uh, op het, uh, kom, op het Rembrandtsplein. Nee, nou, ik heb het al gezien. Zo, weg. Wacht eens. Wat ligt daar op die plank? Die doosjes heb ik meer gezien. Uh, dat. Uh, dat zijn. Dat zijn patronen. Patronen van een Colt. Een Colt 32. Hoe komt u eraan? Die, die heb ik gekocht. Tegelijk met zo'n revolver. Een Colt 32. Ja. Waar hebt u die revolver? Die heb ik niet meer. Die, die heb ik aan Janine. Werd Janine gisteravond vermoord? Met zo'n gevolg? Ze werd vermoord met een Col 32. Dat is niet waar. U ligt. Grote God, u wilt toch niet bewegen dat ze... dat ze met mijn revolver werd vermoord? Dat Janine met mijn gevolg... dat kan niet. Dat kan niet. Telefoon voor u, meneer Keizer. Het is namelijk... Mooi. Jij blijft hier op deze kamer, stichter. Bij meneer Eickhout. Keizer? Ja, ik wou u even zeggen dat we de moordenaar van juffrouw van zo goed als zeker te pak hebben, meneer Keizer. Die roulette is gisteravond, na het onweer, bij die woonboot geweest. Daar komt hij niet meer onderuit. Niet alleen heeft Honkens zijn auto daar gezien... in zijn garage zijn afdrukken van zijn banden gevonden en gefotografeerd... Het profiel ervan is absoluut gelijk aan dat van de auto... die rond middernacht bij die woonboot werd gekeerd. Zo. Merkwaardig. Ik stond op het punt hier in dit huis de man aan te houden... die dat meisje had neergeschoten. Ik, hè? Ja. Toen stichtte me op haar op... en gaf een juiste nummertje theater weg. En waar zit Rolette? De rechercheurs van Mosplein zitten achter hem aan. Hij is om tien voor elf uit Noord weggereden naar Slotermeer. Daar heeft hij heeft in taxi laten komen. Hij is nu onderweg naar Schiphol. Goed. Hoe laat is het? Hm. Tijd zat. Visser is bij je? Ja, meneer Keizer. Stuur hem naar Schiphol. Hij moet zonder enige opschudding die roulette alleen maar aanhouden... en overbrengen naar het bureau...